En een mooie rode fiets. En een hele grote daddy weer maar mee. Ze krijg ik niets. Ik ben een racebaan. En een nieuwe toverdoos, hoewel ik snel tevreden ben, wordt mijn vader altijd boos. En hij wordt rood, en hij wordt rood, En een DAF ook met een slot en een turbo compact is Gaat maar meestal vangen klopt wel een computer En een huiswerk hoe hoewel ik kleine wensen heb Wordt mijn vader altijd kwaad En hij wordt dood te op een Mijn vader is geen miljonair, zelfs geen directeur. Hij is niet eens bekend, bij de belasting is victuur. Hij trouwde met de moeder, dus niet net de rijke vrouw. Er bij ons thuis niet meer gekeken op een cent Ik ben toch zeker Sinterklaas niet Ik ben toch zeker Sinterklaas niet Ik ben toch zeker Sinterklaas niet